Moedige start. Kijk nu met het NOS-journaal. Drie jaar na de zwaarste aardbeving in Groningen is een begin gemaakt met het verstevigen van kwetsbare huizen. Het gaat om woningen die mogelijk instorten bij zwaardere aardbevingen als gevolg van de gaswinning. De eerste 23 huizen moeten voor kerst klaar zijn. In totaal worden in deze proef 150 pannen onder handen genomen, waarbij wordt onderzocht wat de beste manier is om huizen snel te versterken. Het is nog onduidelijk hoeveel huizen er in totaal aardbevingsbestendig moet worden gemaakt. Dat hangt ook af van de hoeveelheid gas die de minister Kamp volgend jaar zal laten winnen. In Frankrijk is vandaag de tweede en beslissende ronde van de regionale verkiezingen. Het lijkt erop dat er vandaag meer mensen naar de stembus komen dan de krappe 50% van vorige week. Het zou erop duiden dat linkse en gematigde kiezers zich na vorige week geroepen voelen om een tegenstem tegen het Front National uit te brengen. In de eerste ronde kreeg het nationaal populistische voor nationaal 28% van de stemmen, vooral in het noorden en het zuidoosten van Frankrijk. De socialisten hebben zich in beide regio's teruggetrokken om de conservatieve partij meer kans te geven. In de Centraal-Afrikaanse Republiek verloopt een referendum over een nieuwe grondwet onrustig. In delen van de hoofdstad Bangui blijven de kiezers thuis, omdat er buiten zwaar wordt gevochten. Het referendum is de opmaat naar de presidents- en parlementsverkiezingen die over twee weken worden gehouden die moeten leiden tot stabiliteit in het land... dat al ruim twee jaar kampt met geweld tussen christelijke en moslimmilities. Ondanks de aanwezigheid van buitenlandse militairen... zijn delen van de Centraal-Afrikaanse Republiek... nog altijd stevig in handen van rebellenleiders. In Saudi-Arabië zeker vier Saudische vrouwen... gemeenteraadszetels gewonnen bij de verkiezingen van gisteren. Voor het eerst mochten vrouwen stemmen en zich kandidaat stellen. In heel Saudi-Arabië hadden zich een kleine duizend vrouwen... kandidaat gesteld voor een zetel en nog eens 6000 mannen. De invloed van gemeenteraad is gering. Ze zouden zich bezig met kleine lokale zaken, zoals het onderhoud van straten. Het weer in het zuiden nog regen of motregen, elders drogen af en toe zon. Het wordt 8 graden en er staat weinig wind. Dit was het ene Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 De winterse vader 50.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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 RFM Greetings loved ones let's take a journey